9 uur. Clement Peters met het NWS-journal hebben zich verzameld voor Buckingham Palace in Londen in afwachting van mogelijk een belangrijke mededeling van het Koninklijk Huis. Een woordvoerder van het Britse Koningshuis zegt tegen AP dat er een bijeenkomst is geweest van al het personeel van het Koninklijk Huis, maar dat er geen reden is tot zorg. In het gerucht circuit wordt gespeculeerd over de gezondheid van de 95-jarige prins Philip, maar Britse kwaliteitskranten melden niets over hem. Prins Philip verscheen gisteren nog in het openbaar met koningin Elizabeth. Ze leken beide in goede gezondheid te zijn. Air France KLM heeft vorig jaar meer verlies geleden dan een jaar eerder, ondanks een stijging van de omzet en het aantal passagiers. Vooral dochterbedrijf Transavia vervoerde meer mensen, zo'n 30 procent. De resultaten van Air France KLM werden negatief beïnvloed door duurdere brandstof en omdat er meer geld naar de pensioenen moest. Het verlies is opgelopen van 155 miljoen naar 216 miljoen euro. Facebook haalt binnenkort waarschijnlijk de mijlpaal... van 2 miljard maandelijks actieve gebruikers. Het sociale netwerk maakte bij de presentatie van de kwartaalcijfers bekend... dat het er nu 1,94 miljard zijn. Het bedrijf liet verder weten dat het in de eerste drie maanden van dit jaar... een omzet had van 8 miljard dollar. En dat is een stijging van 50 ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Facebook verdient het meeste geld aan mobiele advertenties. In Somalië is een minister per ongeluk doodgeschoten. De auto van de minister blokkeerde een straat in de hoofdstad Mogadishu. Lijfwachten van een hoge ambtenaar dachten dat ze met terroristen te maken hadden en openden het vuur. Het slachtoffer is minister Siraji van Bouw en Infrastructuur. Politici en hoge ambtenaren gaan in Mogadishu in verband met de voortdurende dreiging van aanslagen nooit zonder lijfwacht op pad. Het weer. In de loop van de ochtend trekt de regen weg. Maar vanmiddag gaat het in het noorden weer regenen. Pas in de avond wordt het geleidelijk aan droog. Tot 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files in de Randstad. Wel is de A1 dicht van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Knoop het Hoevenlaken en Eembrugge 8 kilometer file. De vluchtstrook is nog wel open, maar ja, het levert anderhalf uur vertraging op. Dus het is verstandig om via Utrecht om te rijden. Het trekt ook bekijks vanuit Amsterdam op de A1. Tussen Hilversum Noord en de afrit Bunschoten rijdt het langzaam. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goede Morgen Zandvoort. Within the eyes can find it. Maybe we are made a blind soul. She tries to cover up her pain and cut her woes away. Cause cover girls don't cry after their face is made. But We zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort op de Tolweg in de studio. Helaas liet de techniek ons weer in de steek. Uh, we gaan het tweede uur doen. En aangeschoven is inmiddels Ruud Zandbergen van D66. En we gaan het een beetje hebben over uh, samenwerking, toegangsbeleid in Zandvoort. He, we hebben een, uh, een uh, Zandvoortselaan en we hebben een zeeweg. Daarna gaan we praten met uh, Wilma Schrama, Ernst Brokmeijer over de uh, viering dodenherdenking. En daarna natuurlijk de Bevrijdingsdag. want het één doopt naar het andere. En als afsluiter doen wij praten met Nina, Hanna en Suzanne Fusano. En die hebben twee kleine tentoonstellingen in het Zandvoort Museum. Dat is het voor het tweede uur. Um, Goedemorgen. Goedemorgen. Rut. Hoe gaat we, Mag er mee? ik wel zeggen? Ja, jij wel. <laughs> ja, niet iedereen natuurlijk. Hè. Nee, nee. Um, Bedankt voor de komst, want uh, het was op snelle besluitvorming. Het, was, dat je, uh, het even... was gisteren, geloof ik, dat ik het hoorde. <laughs> ja, ja. Dus... ja, andere mensen die uitgenodigd waren, hadden het druk en zo. Maar uh, en ik niet al natuurlijk. altijd bereid om uh, te komen. <laughs> um, sinds een, uh, een uh, tijd, en ik geloof dat het al een jaar of tien, elf is... wordt er uh, door de gemeentes, omringende gemeentes gesproken... over de bereikbaarheid, de toegankelijkheid van alle dorpen en steden in deze regio. En uh, daar is Zandvoort... doet daaraan mee. Ja. Daar is ook wat geld mee gemoeid, heb ik begrepen. Ja. Um, betaalt Zandvoort dat zelf? Of is dat uit de provinciepot? Zandvoort uh, betaalt uh, sinds uh, 2015... 77.000 euro per jaar. En dat loopt uh, uh, op... Um, in 2018 wordt dat... Uh, 91.000. En in 2019 wordt dat 106.000. En, en in en 2020 wat? wordt dat 121.000. Dat, nou, dat is een heleboel geld. Wat krijgen wij daarvoor als antwoorders? Op dit moment uh, worden daar uh, onder andere onderzoeken van uh, bekostigd. En die onderzoeken die, uh, die, die, uh, ja, zijn eigenlijk een vervolg op het feit dat wij in 2011 met de uh, regionale gemeentes... een aantal afspraken hebben gemaakt... Uh, met betrekking tot uh, uh, de bereikbaarheid van de regio Zuid-Kennemerland. Um. En dat waren... Want ik zie je al popelijk... Ja. Maar ik zal wat... je even vertellen wat, dan, uh, wat er dan ja, eigenlijk wat, wat is wordt er afgesproken. Er on, Wat wordt er onderzocht? Uh, Ten eerste is er afgesproken dat er een volwaardige ringstructuur komt rond de regio. Dat is een van de eerste afspraken. En dat heeft alles te maken met de MRA, dus met de uh, Poolregio Amsterdam. Precies. De tweede, um, de tweede uh, hoe heet het speerpunt, is een volwaardige ringstructuur voor de auto. We hebben het over de auto hè, rond uh, Haarlem. En uh, het derde punt is een hoogwaardig openbaar vervoer in stad en regio. En dat is dan weer uh, uh, uitgekristalliseerd in bijvoorbeeld uh, een dynamisch... dat noemden ze zo een dynamisch verkeersmanagement. Eigenlijk heel belangrijk voor Zandvoort. Wij hebben daar op dit moment ook al profijt van... Want dat is gewoon de, de, de aan- en afvoer van het verkeer van Zandvoort richting uh, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Dan, uh, en dat dan... zijn gewoon afspraken. Die, die, dat is overigens een, een quick-win situatie. Nou, de, de hele quick-win is dat er een, een aantal verkeersregelaars de boel in banen leiden. Uh, dat is wat het is. Uh, in de eerste twee punten zie ik niet veel voor Zandvoort zitten. Een ring omhalen. Nou, de westelijke randweg kan je doortrekken tot uh, Ikea. En dan heb je een mooie ring. Ja. Uh, Metropoolregio uh, Amsterdam, die is bekend. Wij blijven toch zitten met een Zandvoortse en een zeeweg. En uh, op het moment dat ik rechtsaf de zeeweg op ga, kom ik bij de <coughs> rotonde in Bloemendaal. En daar houdt het op. Ga ik linksaf, dan houdt het op bij Heemstede Hout. Wat schiet Zandvoort daar dan mee op? Nou. Er zijn, nou, want je, je, je pakt nu uh, even de zeeweg en de. En, ja, dat, en blijft, de de en aan, dat blijft ook. Uh, desondanks denk ik dat er uh, um, regionaal, en met name in Haarlem, een boel verbeteringen kunnen uh, plaatsvinden. die ook van belang zijn voor Zandvoort. Dus bijvoorbeeld. Nou, neem bijvoorbeeld de Randweg. Ik noem maar wat. De Randweg is een weg um, vanaf zeg maar Bloemendaal tot aan Zandpoort. Uh, nou, de, de, de, rand, de randweg die loopt. Uh, met allemaal. Uh, niet naar Zandvoort. Allem, ja, nee. Maar uh, Zandvoort heeft daar wel drie verbindingen aan. En nou, die verbindingen je... die worden dus uh, uitsluitend en alleen. Met stoplichten worden die, uh, bewerkstelligd. Als je dus, dus kijk maar even na. Ik haal af. even in mijn geest de eerste afslag van de Randweg... en die is bij de ijsbaan. Dan ga ik de spoor over linksaf... en dan daar, kom ik in, in daar het drukke gedeelte dus, bij de rotonde van Bloemendaal... en daar staan ze tot aan het gemeentehuis van Bloemendaal vast. Ja, maar er zijn meer uh, wegen. Dan pakken uh, we de tweede, de zeilweg. De zeilweg, ook hetzelfde pak, hetzelfde pak, ook weer stoplichten. De enige uh, weg die niet uh, gelijkvloers is... Dat is de weg uh, vanaf uh, Overveen, laat ik maar zeggen... Uh, ja. Haarlem-Overveen-Zeeweg. Uh, en daar kan je vanaf de Randweg niet op die aansluiting komen. Nee, maar... dus, er, dus een oplossing zou zijn... En Neem bijvoorbeeld Rotterdam. Je weet, ik ben geboren in Rotterdam. En sinds jaren en dag loopt er van uh, ja. Diergaarde Blijwer door... Een, uh, een, een weg tot aan de tunnel... en met er daar allerlei uh, verbindingswegen overheen. Nou, het, het, mooie van, het, verkeer... het mooie van die weg is dat het een middenweg is... Ja, met twee, is. twee zijwegen nou, waar je Zo zou kan de afstaan. randweg op die kruispunten ook bijvoorbeeld het geval kunnen, maar dat, kunnen dat zijn. Maar dat zie je toch zelf niet gebeuren? Want als je de, de rotonde van de zeeweg neemt... daar is geen verbreding, geen verbreding mogelijk, want daar staan huizen. Kijk... Het probleem is altijd van critici dat zij altijd denken in wat niet kan. En uh, dingen kunnen altijd als je het wil. Als je bij als als als als huizen weghaalt. Als jij van tevoren zegt: uh, moet je luisteren, het kan niet, ja, dan gebeurt het niet. En wij hebben nu als, als regionale, uh, als, als regio, tussen de gemeentes uh, onderling, hebben wij in 2011, meen ik, of 2010 hmm. al, hebben wij afgesproken. Er zijn knelpunten, ze zijn moeilijk op te lossen... maar we gaan er wel voor. En, en we hebben het gehad, onder andere... want dat, uh, we hebben het nu net even gehad over de verbetering van de randweg. Mm -hmm. Maar we kunnen het ook hebben over de Maria-tunnel... die nu uh, Kennemer-tunnel uh, uh, wordt. Uh, ongetwijfeld zal nee. dat niet zomaar gebeuren. Nee, nee. En dat kost heel veel geld. Maar het is wel mogelijk... Want waarom kan dat nou wel bijvoorbeeld in Den Haag? En waarom kan dat nou wel in Maastricht? En waarom kan dat nou wel, weet ik veel waar? Nou, dat, dat ben ik een beetje eens. Waarom nieuws. is er bijvoorbeeld geen... En waarom is er sinds kort een fantastische rondweg rond Alkmaar? En waarom niet rond Haarlem? Omdat, als dat... wij, omdat wij als gemeente eh, gewoon... Als regio, hè? Als regio, ja, ik... ik ik geef toe, en uh, ik ben een, een warm voorstander van die uh, regionale samenwerking. Want alleen dan kan je bereiken wat je wil. Maar als er dan weer uh, andere gemeenten zijn, zoals in Bloemendaal... maar ook in Haarlem, hmm. die dan op voorhand al zeggen... ja, maar uh, het kan niet, of we willen het niet, of het kost veel geld... ja, dan gebeurt er niks. Als je nou deze drie uh, regels, het kan niet, het kost veel geld... Uh, uh uit naam van die andere gemeentes roept... dan is regionaal overleg toch ook niet meer mogelijk? Want dan blijf je aan een kart trekken die roept... het kan niet, het kost te veel geld. We hebben in 2016... heeft uh, de gemeenteraad van Zandvoort een mandement aangenomen... die is ondersteund door alle partijen behalve één... Uh, waarin wordt gezegd van mensen... wij willen graag... Uh, we hebben een samenwerkingsverband, zijn we aangegaan. En we willen ook dat de ambitie... die in 2010-2011 is afgesproken... dat die ook op een of andere manier verwezenlijkt wordt. En uh, als ik dan, uh, hoe heet het, uh, wethouders in Bloemendaal... en in Haarlem hoor van ja, maar, ja maar... Hè, ja dan, dan Ja, maar geld, ja, maar we willen niet. Ja, en... Uh, ja, dan, dan, om een gegeven moment, en dat hebben wij in de laatste raadsvergadering... want we hadden het in, uh, hoe heet het, uh, um, ik heb hem voor mijn neus liggen... 14 maart 2017, ik heb mijn bril niet op, Je ja, moet kan op. het even pakken. Daar is eigenlijk dezelfde discussie gevoerd door de gemeenteraad van Zandvoort... als in um, 2016 waarin eh, we toch wel op een gegeven moment constateren... dat een aantal gemeentes op de rem trapt. En eh, dat moet dan maar eens afgelopen zijn. En maar hoe krijgen ze dan zover? Nou, ik heb begrepen van uh, uh, Michiel Demmers, de wethouder... dat hij daar uh, tegenaan gaat. Dat hij gesprekken aan, uh, aangaat met, met uh, de bestuurders. Eh, dus zijn collega's daar in die ja. stuurgroep. En um, nou, ik, um, tijdens die raadsvergadering klonk hij erg enthousiast. En positief. Ik, en, positief en dat is dan uh, het zou een D66 kunnen zijn op dat um, gebied. Maar Goed, hij, is even, van, hij is lid van een hele andere partij. Uh, maakt niks uit. Eigenlijk wat er dus voor een goede samenwerking moet gebeuren, is de angel uit een, een, een aantal mensen halen van in plaats van nee, misschien Precies. maar wel. Nee, misschien maar wel. Wel. wel. Oké. Okay. Wel. En, en dat, dat, is... ligt, dat ligt nu bij, uh, bij Wethouder Dimmers? Ja. Uh, is daar vaak overleg over? Of, of? Ik weet niet precies. Maar ik neem aan dat, het, he, dat hij regelmatig overleg heeft met zijn uh, collega's. En uh, er is een stuurgroep. Onder mm -hmm. voorzitterschap, geloof ik, van uh, Wethouder in, in Haarlem. Haar namen ben ik even kwijt. Ja, in Bloemen, daar wisselen ze nogal snel, hè? Dus, uh... <laughs> ja, nou ja, naar Haarlem is dat wat stabieler. <laughs> <laughs> Nog wel. En, um, uh, Over toegangswegen gesproken. Um, uh, ja. we, we hebben ook alweer uh, stilletjes hoop op uh, Formule 1. Wat, wat denk jij daarvan? Als, uh, als, je, ooit, als je ooit denkt aan, aan een afvoerwegen? Um, ja, uh, ik kan me herinneren. En jij waarschijnlijk ook. Want je woont ook al een tijdje in Zandvoort. Nou, twee, dat in de, ja. de 50e en de 60e jaren toen hier een Grand Prix was... Ik kan me herinneren dat in 1961 er een Grand Prix was... die uh, uh, gewonnen werd door uh, Graaf Wolfgang van Trips. Dat is al een hele oude. Ja, maar er kwamen wel honderdduizend mensen op af. Ja, dat is zo. En, en, en niemand nam het kwalijk dat je twee uur op de stand was zelaar ja, Nee, en de Zeeweg ook. Daar de stonden de ook de ook, mensen. Ja. Dus op een of andere manier... En, ik moet, je, ik moet je zeggen dat. dat uh, kijk, natuurlijk kan in bepaalde gevallen. Kan Zandvoort uh, uh, een probleem hebben met de aan- en afvoer. Mm -hmm. Van mensen. Maar hoe vaak gebeurt dat daadwerkelijk? Dat het echt tot 11 uur s'nachts. Uh, uh, het geval is. En ik kan me dat van 1961. Ik ben nog niet. Uh, dat hoor je <laughs> ons niet zeggen. Nee. Maar, nee, maar het gaat er een beetje om omdat die discussie ja. weer opleidt. En het eerste wat geroepen wordt, infrastructuur en wegen zijn niet goed. Maar dan zeg jij, waar willen ze weg? Ja. Goed, um, we uh, zijn een beetje aan het einde van, uh, van de tijd. We zijn net begonnen. Uh, ja, we kunnen uren <laughs> doorpraten over... Uh, ik wou me even afronden met, uh, met D66, fractievoorzitter. Ja. Uh, we, de, de opmaat naar de verkiezingen die, uh, willen wij heel rustig opstarten, want... Uh, Eigenlijk gaat straks iedereen weer beloven dat het beter wordt in Zandvoort. Ja. En dat zien we dan in mei wel weer. Hoe is het met D66? Het gaat uh, prima met D66. Er zijn uh, een heleboel uh, nieuwe, uh, ambitieuze mensen die uh, uh, in de gemeenteraad van Zandvoort zouden willen. We hebben een duidelijke verjonging. Ik wou net zeggen: van, Zandvoort vergrijzen. Hoe is het bij jullie? Uh, we gaan het niet over mij hebben, want ik voel me nog heel erg jong. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment uh, er plaatsgemaakt ja, moet worden voor jullie, iemand anders. Jullie zitten nu met uh, twee uh, uh, jongere, laat ik maar zo zeggen. Hè? De gemiddelde en, leeftijd en van de fractie is naar beneden gelazerd. Ja. Ja. Ben jij ernstig voor verjonging in, in de fracties? Ik vind en in het wel, ik algemeen? Ik vind het wel. Uh, uh, ik vind dat D66 is een jonge, dynamische partij is. En uh, ik vind dat uh, jongeren. Dus, dus uh, daar zeker een plaats en een ja. rol in kunnen spelen. En ook spelen. Oké. Okay. Nou, dan uh, weten wij voorlopig genoeg. En we komen zeker nog terug op uh, Bereikbaarheid en D66. Ruud, bedankt voor je komst. Graag gedaan. En niet zo negatief, hè. Positief <laughs> denken. Dankjewel. We moeten door, hè.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 dat ik nu ook gelijk begin. Oké, okay. Ben, dankjewel. We hebben uh, in ons midden uh, een gedecoreerde. En we gaan twee gedecoreerde. Twee gedecoreerde, maar één die was al gedecoreerd. En de één is zojuist gedecoreerd. En voordat we gaan beginnen over het onderwerp... waarvoor we je uitgenodigd hebben... zou ik graag willen weten hoe het in jouw geval allemaal... om te beginnen gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Namens de totale staf van CIVM. Hoe is het... Precies in zijn werk gegaan. Hoe ben jij erin geluisterd? <laughs> ja. ja, hoe word je ingeluisterd? Nou, ik werd uitgenodigd voor een vergadering uh, uh, met de wethouder... vanuit de, vanuit de rangebegaan in dit geval, met, uh, met ons dagelijks bestuur. Dat is geen vreemde uitnodiging? Dat is geen vreemde. We, hebben, we zitten regelmatig om tafel... Waarom? Uh, de datum is een beetje... Nou, de datum had ik eigenlijk helemaal niet eens op gelet in eerste instantie. Maar het kwam eigenlijk gewoon heel lastig uit qua werk. Hè? De, de, nou ja, we doen ook vrijwilligerswerk. Ik denk dat ik daar af en toe ook voor mijn werk vrij voor moet nemen. Ja. Koningsdag is een vrijdag dan, maar hè, 4, 5 mei, andere data. Dus dat betekent dat die andere dagen, dat de agenda echt bom en bom vol zit gewoon met werk. En ja, het kwam eigenlijk gewoon niet uit. Dus ik, ik had al gezegd, ja, kunnen jullie niet gewoon met z'n tweeën... en dan praten jullie mij later maar bij. Het wordt wel duidelijk, ja, je moet toch echt wel komen... En, <laughs> eigenlijk had ik daar niet helemaal bij nagedacht... totdat ik op een, moment, een paar dagen van tevoren dacht... ja, het is wel 26 april. Maar ook eigenlijk meteen dacht... ja, weet je, ik, ik, ben nog, uh, dus ik vind mezelf nog redelijk jong... Ik heb altijd het beeld gehad van, nou, als je, als je een, een, een orde krijgt of een lintje... dan ben nee, je hebt toch 60 plus, 70 plus, dan heb je in ieder geval... Het, uh, het, uh, het lid naast jou denkt daar anders over. Nee, dat klopt, dat <laughs> klopt. Maar dat, dat beeld heb je, heb je daar dan nou ja. van. En, ja. um, dus, dus ik had wel zoiets van, nou, het zou kunnen... maar aan de andere kant denk je dan ook, ja, weet je... nee joh, ik ben veel te jong en uh, ja, wat heb ik nou gedaan... en uh, we doen gewoon dingen die leuk zijn en uh, het zal toch niet. Dus we zijn dan keurig begonnen met, uh, met vergaderen... Uh, en inderdaad, na een kwartiertje kwam de burgemeester. Uh, met, met, nou, nou, toen werd het wel heel duidelijk, want volgens mij was het verhaal... en ik, het ging allemaal zo snel dat ik het niet eens meer weet... maar we had een journalist en die wilde een foto maken... en ze zochten ja, ja. nog vier <laughs> mensen die even op de achtergrond erbij wilden staan. Ja, toen dacht ik, ach, ja, nu ben ik de Sjaak. <laughs> toen moest je, je er boven Ja, dan kom je boven en dan, ja, dan gaat de raadzaal open. en dat, uh, ja, Die zat helemaal afgeladen, we waren met, met z'n drieën... Uh, uh, kregen we alle drie tegelijk onze onderscheiding. en Dus ja, dan, dan zie je echt alleen maar bekende familie, vrienden. En ja, dat is wel heel mooi. Daar word je heel stil van. Wie uh. heeft het bij jou in jouw geval... want iemand moet het initiatief nemen? Te... Ja, het, het zijn er een aantal, maar volgens mij zit een, een van de hoofdaren zit volgens mij heel dicht bij me op dit moment. Ja? <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat, dat vind ik ook wel heel mooi. Dat mensen inderdaad gewoon op een moment zeggen... ja, jij verdient het en we gaan dat in gang zetten, want... Ik weet uit eigen ervaring, ik heb ook wel eens voor anderen dat gedaan. Ja. Dat is niet één mailtje naar de burgemeester van... we willen dat graag regelen. Daar ben je echt dagen en maanden mee bezig. Er moeten formulieren, er moeten, uh, uh, mensen moeten een verklaring schrijven... uit verschillende hoeken. Uh, je werkgever moet toestemming geven. Dus dat is echt iets... Uh, en, en daar ben ik misschien nog wel extra trots op... dat gewoon een aantal mensen in mijn nabije omgeving... daar dus echt al, uh, Nou, ik denk bijna een jaar. Ik kijk even naar links. Nou, een dik half jaar. Ja, een dik half jaar... Nou, ik wil niet zeggen fulltime, maar daar toch echt heel veel tijd in moeten steken... om zoiets voor je, voor je te regelen. En waarom heb je hem nu gekregen? Ja, voor, voor een aantal zaken. Uh, en dat vind ik wel lastig om over jezelf te zeggen. Maar het komt eigenlijk meer ja? de, de vele jaren werk bij de Rainsbrigade. Waar ik natuurlijk al heel lang uh, zowel strandwachter ben... maar ook al heel lang in het bestuur meedraai. Je hebt in uh, alle geledingen gezegd. Alle geledingen en nog steeds. Want uh, he, het werk op het strand vind ik nog steeds het leukste. Maar ik vind ook dat je je steentje moet bijdragen op andere vlakken. Dus ik ben al heel lang uh, bestuurslid... Um, datzelfde doe ik bij, uh, bij de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. En daar zit ik ook al heel lang in het bestuur. Maar daar zit je nu voor, toch? Daar, uh, daar zat ik, of zit ik al heel lang in het bestuur. En uh, toen Harry drie jaar geleden uh, stopte, heb ik uh, uh, het voor voorzittersstokje overgenomen. Um, en daarnaast nog bij allerlei andere evenementen. Bij Sinterklaas uh, vind ik het leuk om af en toe wat te doen als dat kan. Uh, de organisatie Culinair ben ik gewoon vrijwilliger. Dus. Uh, maar dat vind ik ook fantastisch om daar uh, één of twee avonden mee te helpen... en uh, te zorgen voor een uh, groot feest is antwoord. Dus ja, eigenlijk die verzameling van activiteiten heeft uh, uiteindelijk voor gezorgd... Uh, dat ik uh, uh, woensdag uh, een, uh, een lintje in ontvangst mocht nemen. Ja, en dan is de vraag nog, wat voor een lintje? Ik ben uh, lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. Lid? in En wat moeten we nu voortaan tegen jou zeggen? Sir... Sure. Nou, dat hangt een beetje af maar jullie mogen nog gewoon ergens blijven zeggen. Dat mag Ja, dat mag. Maar je bent een gelukkig mens, want het is het totaal... Volgens mij zit deze glimlach al drie dagen non-stop op mijn gezicht... en dat zal denk ik nog wel even duren. Toevallig iemand van de week zei van... ja, maar jij staat toch vaker voor groepen mensen... en ik mag soms piekeren... en dan ben je helemaal niet verlegen. Ik zeg, nee, maar dat is altijd makkelijk, want dan heb je het over anderen. Ik vind het ontzettend leuk om anderen in het zonnetje te zetten... om te zorgen dat anderen een leuke tijd hebben... Maar als er ineens de spotlights op jezelf staan... en er komen zulke mooie verhalen... en, ja, en echt gisteren ook... we gingen gisteren opruimen bij het museum... En dan rij ik naar het centrum en dan stoppen mensen op de fiets... en ze groepen uit het autoraampje... Ja, daar, daar, daar word je heel verlegen van. Maar het is ook wel... Ja, het is ook heel leuk dat je die erkenning krijgt. En één en, nou, laatste voorbeeld... Hè, we hebben dan op Koningsdag heel veel vrijwilligers... dus ik heb ook gezegd tegen de vrijwilligers... Ochtends, we hadden wat gebakjes meegenomen... dat het is wel heel leuk dat ik zo'n lintje krijg. Maar, en, en natuurlijk, ik denk ook dat ik er best wel veel voor doe. En dat vind ik ook heel leuk. Maar dat kan je nooit in je eentje doen. Dus daar heb je al die andere mensen voor nodig... die samen met jou in al die verenigingen iets doen. En uh, ja, hij is denk ik ook een beetje voor al die vrijwilligers... Uh, bij al die verenigingen die, uh, die al die uren inzetten. Je bent het boegbeeld en je hebt het verdiend. Dus wel. lijkt me duidelijk. Maar we hebben jullie uitgenodigd voor een ander onderwerp. En Ben Popeltal al om nou, daarover uh, te beginnen. Uh, ja, want... Uh, Wilma Schrama zit hier ook bij en die is uh, uit dezelfde stichting en dan geven we Ernst maar wat uh, tijd om te bekomen en ik uh, ga niet gelukkig. zeggen zijn schoenen aantrekken maar gelukkig te zijn <laughs> we kennen elkaar oh, goed genoeg om dat wel even te kunnen oh. zeggen uh, Wilma uh, ernstig onderwerp, uh, de Koningsdag is natuurlijk altijd hartstikke leuk ja. Stichting uh, Nationale uh, Feestdagen die uh, brengen veel, veel lol in het dorp he? we zijn wezen kijken bij de, bij de kinderspelen het was weer geweldig uh, de opmaat naar uh, de bevrijdingsdag aanstaande vrijdag... is uh, het vieren van uh, de dode herdenking. Dat doen jullie ook? Dat uh, doen wij ook, maar daar is ook een apart uh, comité voor. Dat is het 4-mei-comité. Dat staat nu uh, los van uh, Stichting Viering Nationale Feestdagen. En uh, dat programma nemen we eigenlijk uh, voor onze rekening. Zij doen wel mee, maar een beetje op de achtergrond. Het, uh, het wordt bedacht door de, de stichting herdenking uh, 4 mei. 4 mei-comité. Uh, 4 mei-comité, mei ja. Minke van der Meulen. van der Meulen, meule, Marina Wassenaar, ja. Erwin Hilbers. En uh, sinds kort Maaike Kappel. Die is uh, sinds kort toegetreden tot het 4 mei-comité. Daar zijn we heel blij mee, want die heeft een goede link met de scholen. Ja, dat klopt. Uh, die uh, doen uh, de, de kerkdienst en de mars naar het uh, monument. Klopt. En jullie doen daar verder niet veel aan? Uh, zij zijn wel aanwezig, uh, Stichting Nationale Feestdagen. Het Viermijncomité leidt de herdenkingen. Dus we beginnen om twaalf uur bij het uh, Joodsmonument. Ja. En dan is daar de, de rabbijn, burgemeester, uh, college en, uh, en wij. En, en heel veel toeschouwers, hoop ik. En kinderen hopen we dat er dit jaar heel veel zijn. Want Maaike Kappel is heel druk bezig geweest met de scholen. Heb je die, die oproep ook inderdaad via Maaike naar die scholen gedaan? Uh, Maaike is zelf naar de scholen toegegaan. Hij heeft gevraagd of zij uh, mee willen werken aan een gedichtenbundel. Dat deden we al elk jaar, maar uh, dat kwam niet echt heel erg van de grond. Nu heeft Maaike het opgepakt. die is gewoon naar de scholen gegaan en heeft gezegd... Uh, ik wil een gedichtenbundel. Uh, we gaan daar gedichten van uitzoeken die zowel bij het Joodsmonument... als in de kerk als bij het Nationaal Monument voorgedragen kunnen worden. Um... Hoe moet ik dat zien? Eén gedicht per, per herdenking of meerdere? Het zijn meerdere gedichten. We hebben we, zo dat de, het, monument bij het, het Joods monument is geadopteerd door de Maria School. Dus die maakt het gedicht? Precies. Dus die, daar hebben we een gedicht uitgezocht. Uh, dat wordt uh, door, uh, voorgedragen door uh, Xadi van Vlaanderen Oldenzeel. Uh, die is dus van de Maria School. En oh. we hebben ook iemand die van de Joodse gemeente voordraagt... We hebben sinds kort ook kinderen daarvan uh, betrokken bij de herdenking. En dat is uh, Misha Schorren. Die gaat daar ook een gedicht voor dragen. Dus twee gedichten, twee gedichten. Uh, bij de dokter Metgestraat. Klopt. En hoe laat is die? Twaalf uh, uur? Twaalf uur beginnen we. Oké, okay, dus dat is de eerste herdenking. Dan gaan we naar de tweede. Dat is in de kerk. Dat is om zeven uh, uur. uur. En dan uh, wordt daar uh, door het vrouwenkoor gezongen. En ook daar worden uh, gedichten voorgedragen door kinderen van... Uh, dan moet ik even kijken, uh, van de ONS en van de Duinroos. Ook twee gedichten? Ook twee gedichten. De ene wordt voorgedragen door Finn Lemaire... en de andere door Ede van Ooyen en Lina Boon. Die doen het samen. Mm -hmm. Dan is daar uh, de, de dienst van, uh, de, de, de van de dode herdenking. Ja. Dan uh, wordt er opgesteld voor de mars naar het uh, Nationaal Monument... het Zandvoorts Monument. Hoe laat is dat? Half acht? Half acht vertrekken we uit de kerk. En dan uh, in een bepaald tempo lopen wij, als het goed is, naar het monument. En daar moeten wij stipt om acht uur aankomen. Ja, dat kan je uitrekenen. Ja, ik heb het wel een paar keer geoefend hoor. Ja, daarom. Soms uh, moet je een beetje doorlopen, soms moet je een beetje inhouden. Ja, maar de man die voorop loopt met de trommel die. Nee, ik moet het in de gaten houden. Te in de houden. Ja. Ja, af en toe geef je een zetje. Dan zeg de... ik sneller, sneller, <laughs> langzamer. Ja, nou ja, dat moet goed geregeld zijn, want je moet inderdaad om acht uur daar aankomen. Ja. Want dan is het landelijk uh, twee minuten stil. Dat is echt timing. Daarna uh, wordt het uh, volkslied gezongen. Ja. En daarna komen er nog gedichten? Ja, er komen nog uh, twee gedichten. Want uh, het monument bij de Linneestraat is geadopteerd door de Nicolas School. Dus uh, Sabrina Koper, die draagt daar een gedicht voor van de Nicolas School. En Anagiet Shubassi, als ik het goed uitspreek, van de Hanni Schafschool. Die gaat daar ook een gedicht voor dragen. We willen juist de jeugd zo erbij betrekken. En uh, als de jeugd komt, komen de ouders ook. Dus het wordt altijd drukker. Ja, ja, het gaat natuurlijk wel om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Nee, maar maar is... heb je uh, contact met die kinderen? Uh, Maaike die gaat oefenen met ze samen met uh, Minken, Want ze moeten dat natuurlijk wel kunnen. Niet iedereen kan het. Nee, vandaar dat ik dat ook ja, vraag. Want in oefenen... dat inhoudend contact uh, moet je ze... Net als uh, de twee scoutings die nu uh, deze week naar de dode gaan... Die worden helemaal getraind, voorbereid en uh, gedrild. Uh, een gedicht voorlezen aan in plein publiek is ook niet niks. Nee, het is niet eenvoudig. Nee. Nee. Dus die worden netjes getraind? En die dan, worden netjes uh, getraind. En dan worden de kansen gelegd en dan is dat gedeelte. Dan is het officiële gedeelte afgelopen. afgelopen. En dan is eigenlijk 4 mei voorbij. En dan gaan we ons opmaken met Stichting Viering Nationale Feestdag. Voor <laughs> de festiviteiten op 5 mei. Ja, want na de dodenherdenking uh, is de volgende dag de bevrijdingsdag. Ja. Geen taart, ernst deze keer? Nee, geen taarten. Die zijn allemaal uitgedeeld op Koningsdag. Maar het is natuurlijk wel die verbinding die er altijd ligt. 4 mei, zoals je zegt, het herdenken. En daardoor is het ook heel goed om op 5 mei... ook tevoren stil te staan bij het feit dat we hier in een land leven... waar we vrij zijn. En dat we dat zo lang mogelijk mogen blijven. Dus wij vinden dat een hele belangrijke dag. Ik blijf herhalen overal waar het kan dat wij het nog steeds heel raar vinden... dat we dat formeel in Nederland maar één keer in de vijf jaar doen... Ja. een um, um, gemiddelde Nederlander moet gewoon werken die dag Nou, vind ik heel ja. bijzonder ik moet overigens zeggen, ik werk bij een internationaal bedrijf <tie> mijn collega's in de wegs van de wereld snappen daar helemaal niks van, dat we dat maar één keer in de vijf jaar doen dus, um, maar in ieder geval Zandvoort vieren we het elk jaar en uh, uh, in die zin een wat kleiner programma dan op Koningsdag, maar wel bewust een programma waar zowel voor jong uh, en dat is wel in de ochtenduren uh, een aantal activiteiten zijn, als voor oud um, uh, of ouder uh, in de middag, omdat we vinden dat we zo breed mogelijk iedereen in zijn antwoord uh, moeten betrekken. Je hebt het over die, uh, die één keer in de, in de vijf jaar... maar ik heb zelf een beetje de indruk dat van Rijkswegen is het vijf jaar... maar als ja. ik landelijk kijk naar allerlei festiviteiten... En de, bijvoorbeeld één, de bevrijdingspop... dan wordt het toch steeds meer uh, jaarlijks. Nee, de, de, de activiteiten zijn er wel jaarlijks... maar wij, merken, wij merken in die zin wel een verschil. Hè. Bijvoorbeeld in de ochtend hebben wij voor, voor de kids... Uh, echt een ontzettend leuke vossenjacht... Vanaf 10 uur in het centrum. Er is een springkussen op het kerkplein. Uh, we hebben nu voor het tweede jaar we hebben een aantal zandvoortes die met militaire voertuigen vanaf 11 uur op het Ratensplein staan. Waarbij jeugd tot 14 jaar kan rondrijden. En dus we hebben echt een aantal leuke activiteiten. Maar wij merken wel in die zeg maar, tussenjaren. Dat het wel iets rustiger is. Want dan, ja, de, de papa's en mama's zijn werken. Gelukkig zijn er altijd dan wel opa's, oma's. Of ze komen met Ducky duck, hè, met de opvang langs. Maar je merkt wel dat het uh, relatief gezien rustiger is. Ja. Omdat toch een deel van Nederland uh, aan, aan de slag is. Denk je dat het ooit nog terugkomt? Dat het jaarlijks zou zijn. Want ik, ik hoor die geluiden van uh, diverse <coughs> kanten. Dus je zou, denk ik, als regering daar zo over na kunnen denken. Ja. Moeilijke vraag, zijn, nou, maar ja. Er zijn een aantal, uh, ik werk in, in welzijn. En voor welzijn is het een vrije dag. Elk dus jaar? Het, ja, dus ja. er zijn echt wel de cao's die dat bepalen van... het is een vrije dag, ieder jaar. En dat zou landelijk prachtig zijn. Ja. Alleen denk ik dat het heel veel centjes kost voor de werkgever. Ja, dat zou je zo kunnen. Zeker als je voor een internationaal bedrijf werkte, dan... Uh, dan ligt daar wat. Maar ja, als jouw nou, collega's nou, al dat zelf zeggen... Maar als ik kijk, dan, dan komen we... Wa wat dat betreft in Nederland, we, we dwalen een beetje af... maar komen we er redelijk bekaaid af. Als ik kijk naar de, de nationale feestdagen of bankholidays... in een aantal landen om ons heen, dan hebben wij het kortste lijstje. We hebben dan wel relatief iets meer vakantiedagen, maar... Um, in die zin denk ik, en, en laat ik dan nog maar een keer die oproep doen... Um, um, dat in ieder geval van wat ons betreft dit iets zou zijn moeten zijn... wat elk jaar gevierd wordt... En wat ik aan het begin ook zei, omdat het zo belangrijk is... zowel die 4 mei ja. als die 5 mei om, om onze geschiedenis levend te houden... maar ook de toekomst levend te houden. Ja. En, te, nou ja, en onze handjes te mogen knijpen dat we, dat we hier kunnen zeggen wat we willen... dat we kunnen doen wat we willen in alle vrijheid. Dus, ja. Uh, ja. Nog even terug naar het programma. Ja, om, ik, ik noemde de ochtend al. Ja, om 11 uur. We gaan om 10 uur, 10 uur. Uh, de Vossenjacht doen. startpunt is het Kerkplein. Hoe doe je mee? Hoe doe je mee? Nou, heel simpel. Je komt naar het Kerkplein. Uh, daar kun je tot half twaalf starten... Uh, met een kaart? Of? Dan krijg je een, een kaartje mee. He, er staat daar een inschrijftafel en er is een gebied in het centrum hè? He, dus je hoeft niet uh, uh, tot Bentveld en, uh, en achter in Noord. <lacht> uh, want dan wordt het heel lastig. Dus, dus ja. het is heel duidelijk wat ongeveer het gebied is. En daar staan uh, uh, ja, een groot aantal vossen uh, verkleed... Uh, uh, met de meest prachtige outfits. En ja, het is gewoon de bedoeling dat je die allemaal zoekt. Uh, daar krijg je nog, geloof ik, een opdrachtje van mee. Uh, en dan uiteindelijk eindig je weer op het Kerkplein... Uh, kun je nog een heerlijk ijsje halen als je goed uh, alle vossen gezocht hebt. Uh, je kunt op springkussen, en wat ik al noemde... En voor degenen die dat leuk vinden... Uh, vanaf het Raadhuisplein kun je van elf tot half twee... Kun je een rondje meerijden met een, uh, een oud-militair voertuig. En wat er al zijn zijn echt een aantal Zandvoortse ben zeggen, enthousiastelingen... die echt hun voertuigen koesteren. Ja, Dat is een prachtig gezicht, uh, uh, hopelijk met het weer van vandaag... Want dan kan het dakje open en dan uh, ja, wind door de haren. En uh, een rondje door het, het centrum. Door het centrum. Ja. Keep, keep them rolling zijn dat. Hè? Ja, en, en dan ondertussen zijn een aantal van ons... alweer heel druk bezig in gebouwde krocht. En daar moet van alles voorbereid worden uh, voor, voor de middag. He, want in de middag hebben we daar weer een, een fantastische bing. Volgens mij weet Wilma daar echt alle details van. Ja, dat klopt, ik weet daar zeker heel veel van. <lacht> uh, we beginnen al met, eh, om uh, 11 uur zo'n beetje met de... de... Prijzentafels te maken. We hebben twee prijzentafels. We doen de bingo tegenwoordig in samenwerking... met de seniorenvereniging Zandvoort. En dat gaat heel erg goed, die samenwerking. Zij hebben ook heel veel leden die hier heel graag naartoe komen. Vanaf 1 mei, en ik zeg echt 1 mei... kunnen de kaarten pas opgehaald worden bij de Bruna en bij Pluspunt... Uh, als je geen kaartje hebt, ja, sorry, vol is vol. We kunnen in de krocht, we zijn nou eenmaal beperkt met het aantal plaatsen, niet meer dan 120 mensen kwijt. En dat is, dan is het al heel erg vol. Ja, als je al ziet dat de seniorenvereniging, uh, wat is het? Uh, Ik denk wel 600 leden. 600 leden, leden heeft. dan ja. wordt dat dringend natuurlijk. Ja. We maar werken. goed, het, het is gezegd. Ja. 1 mei kan je pas een kaartje ja, halen bij, bij de de Bruna of bij uh, Pluspunt aan in, de Bali. in Noord aan de balie. En op eens op. Op is op. Ja. op, is op. Wij beginnen om half twee. En ze gaat het overnemen, hoor ik uh, nee, nee, ik, denk, ik denk voordat je gaat afronden en uh, iedereen om elf uur bij de krocht staat. Nee, half twee. En dan, uh, dan zijn de prijstafels. die staan daar uh, ja. allemaal klaar. En uh, voor iedereen is een prijsje. Er is een heerlijk drankje, er zijn lekkere hapjes, warme hapjes, als koude ik, hapjes. Als ik een kaartje heb, hoe laat mag ik dan naar binnen? Jij om half twee. Oké. Okay. <laughs> ik heb, ik tot, heb nog wel tot, een aanvullende vraag, als mag, over die keep om rolling is het over ouderen, als ik het nou leuk vind... om eens zo'n diep te crossen? Ja, het is officieel geen keep them rolling. Want dat Ach, is heel streng. Hè? Dat mag alleen als je echt een voertuig hebt... wat uit de oorlog zelf is. Maar het lijkt wel veel. Dit zijn echt wel oude voertuigen uit die periode. Dus dat is één. In principe is het onder de veertien. Maar als het niet heel druk is... dan weet ik dat ze iedereen het liefst meenemen. En de reden waarom we onder de veertien hebben gezegd... is omdat we hebben maar een beperkt aantal auto's... Uh, we willen proberen vooral, wat ik zei, de jeugd uh, ook, ook te betrekken. Maar ik weet dat als er gewoon een plekje is, het is niet al te druk... dan, uh, dan uh, mag je vast een rondje mee. En ik zie er nog heel jeugdig aan. Precies. Hè? Het is alleen jammer dat je naar de winkel moet, dus dat gaat dan niet door. Maar nou, daar heb ik wel vervanging voor op zo'n zo Oké, okay, zo nou, nou uh, Gert van Kerk die wil graag een rondje meerijden met, uh, met de auto's. Uh, volgende week uh, vrijdag. En, uh, nou, misschien mag dat wel. Dan houdt het een beetje op om een uur of vier, vijf, denk ik? Ja, het is een beetje rond vier stoppen we. We hebben iemand bereid gevonden om de belbus die dag te besturen. Want 5 mei is Pluspunt dus dicht ja. in principe. Maar we hebben gelukkig iemand gevonden die die belbus wil rijden die dag. Alleen voor de bingo. Moet je voor die belbus moet je daar op, opgeven? Daar moet je ook voor opgeven. Dat kan aan de balie bij Pluspunt okay. via het gewone normale nummer... waar de mensen zich normaal opgeven voor de belbus. Nou, dat is dan helemaal bekend. En uh, het is ontzettend leuk dat die Belbus gaat rijden. Want ja. er zijn natuurlijk veel mensen die niet altijd goed ter been zijn. En uh, daar hebben we ja. gebruik gemaakt. Ik wens jullie heel veel plezier met de herdenking en met de feestdagen. En uh, ja, veel plezier. Dankjewel. Jullie Dankjewel. ook een fijne dag. Bedankt voor je komst. Jo. I'm Toch gekomen. Welkom dat jullie er zijn. Nina, Hanna en Suzanne. Bedankt. Alle twee? Ja? Ja. Eerst naar Hoogland en dan gaan we op de fiets hier naartoe. Ja. We gaan het hebben over jullie tentoonstelling, voorstelling in het museum. Wanneer is de voorstelling? 5 mei is de opening. En tot hoe lang loopt die? Uh, de tentoonstellingen die wij gemaakt hebben zijn uh, waarschijnlijk permanent... Okay. dat er misschien weer andere studenten komen die het willen veranderen... of tot het museum aan verandering toe is. En uh, de tentoonstelling Circus uit Zandvoort, die blijft een paar weken. Oké. Okay. Ja. Het tweede deel van de tentoonstelling, jij hebt een stuk en jij hebt een stuk? Ja. ja. Ik, ik moet me dat even voorstellen in, in, okay. het, in het museum. Hoe, We... hoe, hoe ga je dat inrichten? Want er staat al een... Uh, een tentoonstelling? Ja. En daar worden jullie ingezet? Nou, we hebben zeven wisseltentoonstellingen per jaar in het museum. En we hebben een aantal ruimtes die uh, vast, de vaste opstelling betreffen. Mm -hmm. En de vaste opstelling zijn de stijlkamers van het museum. En voorheen waren de stelkamers gesplitst in twee ruimtes. En die zijn nu uh, tot één ruimte omgetoverd. Dus dan blijft al één lege ruimte over. Mm -hmm. En dat wordt dan uh, de nieuwe tentoonstelling die ik aan het inrichten ben... En Studio City heeft uh, de zolderkamer van het museum. Ja. En daar komt dan haar tentoonstelling. Uh, de zolderkamer is normaal gesproken een Doe en uh, een, een, een oud Zandvoortse gedeelte. Um, wat ga jij daar neerzetten? Uh, ik heb eigenlijk de hele kamer een beetje ondersteboven gekeerd. En ik ben de afgelopen maanden alleen maar gaan verven en timmeren en schilderen. En ik heb samen met drie meisjes van de kunstacademie... heb ik uh, de hele kamer geschilderd als een soort van 3D-strand. De tentoonstelling heet ook Panorama Zeezicht. Mm -hmm. Dus als je de kamer binnenloopt, sta je eigenlijk in een geschilderd strand. En uh, verder wordt daar uh, het verhaal verteld over de oude vissers en vislopers... en de dorpsomroeper van Zandvoort. Dus het blijft echt een, een oud-Zandvoorts uh, ja. uh, geheel. En jouw kamer? Mijn ruimte wordt een klaslokaal rond 1960 1970. naar aan de hand daarvan wordt de geschiedenis van Zandvoort verteld. Want wij hadden het gevoel dat uh, het museum... wel de geschiedenis representeert... maar niet uh, per se een heel verhaal vertelt. Dus dat verhaal willen wij uh, nu benadrukken. Wat, wat vertel je dan? Want als je uh, die, die uh, jaartallen noemt... dan denk ja. ik aan een kroontjespen en een potje inkt. Ja, dat komt er ook zeker. En we hebben uh, authentieke schoolbanken waar je in kunt zitten... Dus je gaat echt terug in je oude klaslokaal. En ik wil mensen ook oproepen die in die periode in Zandvoort op school hebben gezeten. Meld je vooral aan, want we willen de uh, lokale bevolking erbij betrekken. Wat wil je van die mensen? Um, herinneringen, verhalen van hoe zij het hebben ervaren. En die, neem je die op of ga je die ja, beschrijven? Ja, die gaan we beschrijven inderdaad. Um, ik ben uh, bezig met een boek van verhalen van mensen die in Zandwoord hebben op school hebben gezeten. En hopelijk kunnen we dat bundelen tot een mooi uh, geel. En dan uiteindelijk uh, uitgeven? Ja, nou ja, zover wen ik nog niet. Maar als dat lukt, dan uh, zeker. En uh, die twee stukken, hè, jouw project en jouw project, worden die beoordeeld? Ja. Uh, ja. In het kader van, uh, van, uh, van school? Ja, we moeten een stageverslag schrijven voor school. Ja. Dus onze uh, stagebegeleider vanuit de opleiding, die beoordeelt ons. En uh, Hilly de directrice van het museum, die krijgt het stageverslag ook. En uh, als het goed is, schrijft zij ook een beoordeling. En uh, dan krijgt een cijfer ervoor. Of, nou, niet een cijfer, maar meer of we het goed gedaan hebben gehaald ja, ja. of niet... En, het zou dus zo kunnen zijn dat iemand zegt: van Nou, jongens, top gedaan. Maar er zou ook iemand kunnen zeggen: van nou, Misschien dat je dit zo misschien zou kunnen doen. Ja, dat De, de, kan. de begeleider. Ja, dat kan. Hey, um, dit is een, een, een stageopdracht. En moet je daarna nog meer stageopdrachten doen? Of is het dan afstuderen? Nee, volgend jaar uh, gaan we. Nee, in het vierde jaar, sorry. Dus je zit nu in het derde jaar? In het tweede, tweede. jaar. Tweede jaar okay. in het, vierde en het is vier jaar, jaar, toch? Ja. In het vierde jaar gaan we dan een onderzoek doen. En dan ga je stage lopen. En dan mag je zelf kiezen of je dat aan het begin van het schooljaar of aan het eind van het schooljaar doet. Maar je sluit af of je begint het vierde jaar met nog één stage. Dus je gaat eerst een onderzoek doen. Dat wordt gelezen door een eerste, tweede lezer. En dan word je weer beoordeeld. Ja. En dan moet je een stageplek zien te krijgen. Ja. Hoe moet ik me een stageplek voorstellen voor een kunstenaar? Ja, wij zijn niet echt maar, kunstenaars. Uh, nee. dat, dat, nou, ja, inrichters. Ja, ja. Het ligt, het ligt voor mij welke kant ik op moet denken. Hè. Je ja. bouwt een heel zolderkamer uh, om tot een uh, 3D-strand. Dan ben je uh, voor mij als kunstenaar bezig. Ja. Of maar je bent als, als tentoonstellingsmaker bezig. In het derde jaar kies ja. je een richting. Dus je kan bijvoorbeeld ook je kan de kant van tentoonstellingsmaker kiezen. Als je dat wilt. Maar je, kan dus je, je kiest ook, eigenlijk pas volgend jaar? Ja. Oké. Okay. Deze stage is gewoon uh, om een beetje je interessegebied binnen het... Maar te ontdekken en te kijken wat bij je past en hoe het werkt. Dus eigenlijk is het nog redelijk verkennend. Ja. En stel jij vindt het hartstikke leuk om dingen te maken zoals de 3D-stand. En je gaat daarin verder, ga je de kunstenaarskant op. En jij zou het inrichten van zo'n kamer mooi vinden. Dus jij gaat de ontwerpkant op voor de inrichting. Ja, precies. Heb je al gekozen? Nou, nog niet per se. In inrichting? Nou, ik vind de maken wel heel erg leuk. Maar uh, het bedenken ervan vind ik misschien nog wel leuker. dan uh, het daadwerkelijke schilderen. Maar en, ja, we hebben nog even om. Uh, ja, daar wel, is het wel weer. Ja, moet je kiezen. Ja, nou Tot? ja, weet je, je kiest aan het einde van je studie, hè? Uiteindelijk wat je wil gaan doen. Ja, dat is waar. Als je helemaal ja. klaar bent, dan. en je kan altijd nog alle kanten op. Ja. Ja. Heb jij al een, een, een, een dingetje welke kant je op wil? Ik heb echt nog geen idee. Nog geen flauw idee. Ik ja, ja. vind het heel lastig. Ah, uh, je zal dan toch, met stage, moet je, moet je een richting kiezen. Ja, maar In het vierde jaar ja. bedoel je? In je laatste jaar? Ja. Nou, je hebt dan al een richting gekozen, hè? Ja, dan heb je al een richting gekozen. Dus je, ja. Er um, is alleen een stage die daarbij past. We hadden het net over uh, hoe lang blijft hij staan. Uh, de, ik hoor jullie permanent zeggen. Ja. Wil men... Uh, dat strand zo laat, want er waren allerlei laadjes die je open kon trekken en er kon van alles. En dat is dus vanaf nu afgelopen? Nee, dat is er nog steeds. Is nog steeds. Over die kast is gewoon heen geschilderd. Oh, okay. Je kan alles gewoon nog open trekken en bekijken. Ja. Dus eigenlijk is het een upgrade van de zolderkamer? Ja, eigenlijk is alleen uiterlijk van de kamer echt veranderd. Maar de inhoud van de kast is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je blijft zelf. schoon? Ja. ja. Bij jou is het natuurlijk helemaal nieuw? Ja. ja. Waar heb je die bankjes vandaan gehaald? Um, het is in samenwerking gegaan met het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Oké. Okay. En die hebben mij uh, enorm geholpen met het inrichten ervan. En ook met eh, dat je het zo uh, authentiek mogelijk maakt. Dus niet dat je een bankje uit 1900 neerzet in een ruimte van 1960. Nee. Dus het, het is moet, wel. Het, het moet matchen. Het matcht helemaal. Ah, ik ben zeer benieuwd. Ja, kom langs. 5 uh, mei. Om 4 <laughs> uur is de opening. Ja, nou, ik kom, ik kom zeker langs, want ik uh, kom wel vaak in het museum... omdat leuk. ik het gewoon heel erg leuk vind om dingen te zien. Zeker nu het weer uh, verandert. Ja, mm -hmm. uh, er is uh, een Chinese tentoonstelling nu. Het museum, het Zandvoortmuseum, verandert uh, uh, redelijk snel... en blijft altijd aantekenskracht op mij uitoefenen. En ik hoop op veel Zandvoorters. Wij ook. Ik hoop dat er heel veel mm -hmm. mensen naar jullie uh, toekomen om uh, te kijken. Veel succes met de studie en de projecten. En ontzettend bedankt voor je komst... ondanks dat je heel snel heen en weer moest schakelen. Ja, dat ja, geeft niet. Heel erg bedankt. Wij zijn een beetje aan, aan het einde... dus ik ga het een beetje afronden. De techniek is ondanks de spurt van de studio... Naar, van Hotel Hoogland naar de studio deze kant op... gedaan door Casper Keurensen. De redactie is gedaan... Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... mijn medepresentator, waarvoor dank. Gerhurte die heeft de eindredactie gedaan... en de koffie en water...